Renate Kok met het NOS Journaal. Op Schiphol werken bij het bedrijf Actiecom minderjarige stagiairs... die geregeld nachtdiensten moeten draaien. Dat zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Tekin. Hij roept Schiphol-topman Benschop op om de arbeidsomstandigheden... van deze zogenoemde passenger Assistants te verbeteren. Ze zouden soms 20 kilometer op een dag lopen... en ook schoonmaakwerk moeten doen. De medewerkers van Actiecom voeren al vier weken actie voor een nieuwe CAO. Het besluit om Lelystad Airport te openen is prematuur... in strijd met de wet en gebaseerd op foute uitgangspunten. Dat zijn de belangrijkste bezwaren van bewonersgroepen... verenigd in de SATL. De bewonersgroepen hebben bezwaren... naar minister van Huizen van Infrastructuur gestuurd. Zij moeten zienswijze van de bewoners meenemen in haar besluitvorming. In mei wordt een besluit over Lelystad Airport verwacht. Als dat ongunstig is voor de bewoners... leidt dat vermoedelijk tot een gang naar de rechter. Israël wil vannacht een onbemande zonde naar de maan sturen. De raket met de zonde wordt gelanceerd in Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Als alles gaat volgens plan, dan wordt Israël het vierde land... dat op de maan landt, na de Sovjet-Unie, Amerika en China. Ook is het de eerste maanmissie die is betaald door particuliere investeerders. De grootste Nutella-fabriek ligt sinds dinsdagavond stil. Moederbedrijf Ferrero heeft dat gedaan omdat er problemen waren bij een van de producten. Het gaat mogelijk om een bacterie. De Franse fabriek is nu tijdelijk gestopt met het maken van de potten chocoladepasta en kinderbueno-repen. De fabriek in Normandië produceert 600.000 potten chocopasta per dag. Wanneer de fabriek weer gaat draaien is nog niet bekend. Het weer. Plaatselijk valt er nog wat regen. Vannacht wordt het droog en dan kan er mist ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit rond de 5 graden. Morgen verdwijnt de mist geleidelijk en dan kan de zon ook weer doorbreken. Het wordt maximaal 14 graden. En het weekend verloopt zonnig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 altijd zo leuk uh, dat er uh, nog verrassingen in de singles zitten. Uh, het zijn geen zware jongens in ieder geval. Dat, uh, dat zeker niet. Uh, die zware jongens. Die, uh, kijk, ja, de ploeg uh, van uh, 6-8 uh, verlaten de beelding. Uh, dat is vim uh, Jong. Dag jongens. Tot ziens. Tot volgende week. Denline was dat met uh, het uh, nummer well Nice Surprise. En wij gaan uh, weer aandacht besteden aan... Natuurlijk, uh, de derde voorronde, de compilatie van de derde voorronde... van de Rob Akdawoord. Het woord is weer aan Pepe Fischer. Lieve mensen, welkom bij de derde voorronde van de Rob ACTA Awards. Jaargang jaar gewoon 2018-2019. En voor de vaste bezoekers, en ik zie er niet zoveel op het moment, en ik mag hopen dat er uh, meer nog binnen gaan komen. Maar voor diegenen die alvast hier zijn om de eerste band waar te nemen in al haar vormen en al zijn vormen, kom naar beneden, kom wat naar voren, want deze band is zeer zeker de moeite waard om de aandacht aan te geven die de band verdient. Kom erbij! De derde voorronde, zoals ik zei. Er zijn al twee finalisten bekend die in april voor ons gaan optreden tijdens de finale dus. En twee um, publiekswinnaars. We hebben ook al wat mensen die runner-up zijn geworden, et cetera, et cetera. Maar na vanavond hebben we in ieder geval een derde finaliste bij. Het wordt spannend. U als publiek mag natuurlijk stemmen. De publieksprijs is ook nog een uh, tas met goodies of een fles drank. Ik weet het niet. We zullen zien. In ieder geval een prijs en een mogelijkheid om toch nog via een omweg in de finale te komen. Wel nu de eerste band van vanavond. Zij spelen onververraste alternative metal. En dat van Nederlandse bodem. Ongeveer een jaar geleden kwamen deze gasten uit de metal scene bij elkaar. Om een gezamenlijke uh, ambitie waar te maken. En die ambitie is harde metal. Op, of, op innovatieve pardon, wijze voor een breed publiek toegankelijk maken. En dan zeg ik altijd... Voor de draad ermee, geef een applaus voor Mountain Eye! Oh, dear. En dat is wel leuk, want die heb ik uh, nog uh, eventjes uh, gehoord. En uh, Sebast van Mountain Eye, ja. het, uh, het kookt, zeggen de Engelsen. Het kookt. Dat uh, klopt wel een beetje, ja. ja. ja. Wat, uh, wat maakt het uh, zo speciaal om uh, lekker op dat uh, podium uh, tekeer te kunnen trekken? Uh, ik denk dat um, het leuke aan zo'n podium is de interactie met het publiek vooral. Ja. En je ziet er na een paar jongens die gewoon onze muziek leuk vinden. Die met ons mee losgaan. En uh, het is ook leuk als je wat, um, er heel veel energie in stopt met z'n allen en dat je wat voor terug krijgt. Uh, Mountain High, ho hoe lang bestaat het band? Uh, anderhalf jaar niet ongeveer. Oh, dus het is nog een jonkie. Uh, een ja, vrij pril. Ja. <laughs> uh, Is dat uh, nogal nog, uh, nog een beetje nog te merken? Of uh, zijn jullie echt serieus nu uh, aan de weg naar Timmeren om uh, wat, uh, wat hoger uh, op uh, te komen? Nou, zonder enigszins arrogant te willen <laughs> ja. klinken. Dat, uh, nee, dat is niet meer te merken. Uh, we merkten eigenlijk al vanaf de, ja, vanaf de dag dat wij samenkwamen uh, dat, dat de band eigenlijk heel soepel op elkaar is ingespeeld. We hebben zelfs nog geprobeerd om een zesde band bij te krijgen uh, en toen merkten we eigenlijk al dat wij zo erg um, één band waren dat ja. dat dat dat is gewoon niet nodig uh, wij zijn wij zijn heel erg op elkaar ingespeeld en deel je ook lief en leed met een band ja ja ondertussen ondertussen kijk je het moet natuurlijk altijd klikken dat mogen duidelijk zijn um... Maar het zijn ondertussen niet alleen vrienden geworden, maar het is echt een. Ja, je gaat eigenlijk een relatie aan met, met de andere jongens in de band. Het is echt uh, ja, een hele close band, een hele hechte band. Ja. Wat, wat is nou, want dit is een optreden die uh, misschien van velen die jullie al hebben, hebben gemaakt? Uh, wat is het patronaat dan uh, voor, voor jullie als, als zaal? Um... Nou, wij hebben denk ik op uh, de slechtste podia's en ook op hele mooie podia's mogen spelen. En ik denk dat Patronaat echt wel bij het rijtje mooie podia, uh, podiums uh, terecht komt. Want uh, het geluid is goed, de lichten zijn gaaf en uh, je hebt bewegingsruimte ook nog. Ja. Dat is natuurlijk ook wel fijn voor een band zoals uh, als ons natuurlijk. En nee, Patronaat is echt een, een mooi uh, boekje in onze geschiedenis. Ja. Want, want, want uh, ik bedoel, ik haal even de microfoon weer even bij, bij je weg. Uh, Kijken onze collega's verderop uh, van Haan 105 die zeggen, ja wij zitten wel in bezemhokken uh, van, het, uh, van het patronaat. Uh, hoe zit het uh, met salen? Uh, hebben jullie ook in veredelde bezemhokken moeten uh, optreden? Um, ik denk dat uh, wij hebben één keer een optreden gehad wat we graag willen vergeten. Ik ga het niet, uh, niet vertellen wat het allemaal was. Hoeft ook niet. Nee, daar was de organisatie slecht geregeld, um, um, geluid was heel slecht geregeld en uh, we moesten zelf uh, zorgen dat de band stopte met spelers, zodat wij konden opbouwen en uh, nou ja, dat is gewoon uh, niet wat je wil hebben. Nee, dat lijkt me ook niet. Uh, goed, uh, maar goed, dal je dan ook weer van als uh, band? Ja, zeker. Ja, door, de, door de ervaring uh, dan kan je alleen maar groeien ja. en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk waar we op dit moment nog steeds mee bezig zijn natuurlijk. Dus. Ja, ik ving iets op. Nieuw materiaal. Ja, absoluut. Uh, 28 januari komt steeds dichterbij. Dat is de datum van ons, uh, ja, de, de release van ons debuutalbum. Uh, dat gaan we ook heel groot vieren in de Melkweg in Amsterdam. Nou, dat is toch wel als uh, muziekliefhebber toch wel een van de plekken waar je, waar je, waar je mag, mag staan. Zeker als je dat kan combineren in, in een halve maand tijd met patronaat. Dat is, ja. Uh, dat is schitterend. Ja, en dan is dit dan een uh, mooie opmaat uh, daar naartoe. Uh, over uh, dat album. Kunnen we dat uh, zeer binnenkort uh, aanschouwen waar dat uh, te krijgen is? Ja, dat is op bijna elk platform te vinden, zoals Spotify, Deezer, Apple Music. Um... Ja, en we hopen dat we heel veel mensen het gaan luisteren en het gaan delen natuurlijk. Helemaal goed. Dat is de kant van, van waar de muziek op te vinden is. Dan natuurlijk ook nog het wereldwijde web, Omar. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, uh, websites, uh, zelfs fysieke albums komen er ook aan. Uh, merchandise wordt op dit moment opgezet voor hartstikke mooie shirts, uh, stickers, plectrums. Alles, uh, alles is binnenkort te verkrijgen, dus... Heel veel zin in. Dank jullie wel. Ja, heel graag gedaan. Dank je wel. We gaan nu onze laatste. Song nu. Ik hoop dat jullie onze show genoten hebben. Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben. Meer goede muziek, en dat ze komen. Zijn jullie gek Ja. Give it a try. That's the movement, that's all. Bit of leg, neck muscles. Let's try this shit, you ready? Het was mijn dogeloos, want er kwam net, heel lekker na het outro van het nummer ervoor, een heel lekker intro voor het volgende nummer. Het mocht helaas niet zo zijn, want de tijd zat erop. Maar ik weet zeker dat van deze band hele interessante dingen te horen zijn op het wereldwijde web. Ja toch, hierin of niet? Is er iets terug te beluisteren van jullie? Uh, social media, de hele reut, Je gaat dat vinden. Bounten En ze zei dat net zelf. In februari staan ze uh, melkweg volgens mij, wat ik hoorde. Als ik het uh, goed verstaan heb. Allright, geef ze nog even een applaus, want ze, melk, ze wilde nog even, jammer. Heerlijk, jullie zijn in ieder geval goed op de vanavond. En uh, na deze band hoop ik ook dat het uh, blijft zoals het is. Want een goed begin. Ah, tot zo. We zijn zo weer terug met weer iets tot. Zoals ik al eerder beloofde, vanavond weer veel variatie van alles en nog wat. Maar iedereen geeft natuurlijk zijn ziel en zaligheid bloot tijdens onze tweede, sorry, derde voorronde alweer van de Rob ja, 2018-19. We gaan verder met Nederlandstalige hip hop en dat van Harlemse grond. Jawel, de teksten zijn heel belangrijk voor deze man. En onlangs heeft hij die teksten samen met zijn beat vereeuwigd op een prachtige EP. Met de titel Mijn Wereld. Um, dat zegt al genoeg natuurlijk over hoe belangrijk het voor hem is. Vanavond dicteert hij zijn teksten hier voor jullie tijdens deze derde voorronde. Geef een applaus voor Dictator Robert! Nou, vanavond kan ik uh, helaas niet lopen, dus uh, ik ga het vanavond zitten doen. En ik ga een stukje voor jullie rappen. Yo! Het is een van mijn nummers van mijn eerste EP die ik een tijdje geleden heb uitgebracht. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Yo! I'm uh -huh. Representje, representje. Als je troep met je weer representje. Zonder commerciële shit, representje. Nou Dus na de ruzie tussen mij en de truffelboten Kijk die chick me aan en begin daar op hoge poten. Schreeuwen tegen mij over vuur en psychoses. Probeerde me te concentreren, maar mijn gulpseld open. En daardoor in gedachten raakte een soort van dag in dromen. Drie, super spannen, tattig allemaal door mij ze meegenomen, omdat vrouwen graag 's nachts in steegjes lopen. Even ze hulp, hulp, hulp net als bij brand. Maar dit is mijn droom, dus er is niks aan de hand. Maar opeens uit het niks kwam daar lange Frans. Dacht aan hulp, hulp, zocht de duivel met me dans. Sprook ik shit uit mijn shit, opeens weer terug bij die bitch Die nog steeds aan het zeiken op dictator is. Spreek de fucking af en als je niks intellectueel te zeggen hebt, kijk dan maar naar mijn buik. Wat represent je, represent je, als ik kom met dit ding? Wat represent je, represent je, als je troep met je speelt? Wat represent je, zonder commerciële shit? Wat represent je, nul komma helemaal niks? Wat representeert je, je, als ik kom met dit ding? Wat representeert je, je, als je troep met je spit, Wat representeert je, zonder commerciële shit? Wat representeert je, nul komma helemaal niks? Representeert je? Was ooit de vraag gesteld aan Ik En na vele uren uitleg Toch kwam ie nog een keer Represent je Dat ik dacht maar doe ik verkeerd Hoe kan ik nog maar uiten zonder dat ik iemand blesseer Want represent je? dat zichzelf is de trick Want represent je, represent je in glorie met je spits Dan represent, represent je iets anders dan jouw ik Dus represent dik. 10 miljoen procent dik Dus represent dik. 10 miljoen procent dik Dus wat represent dik. Wat represent je, represent je als je troop je een speer? Represent je, zonder commerciële shit, een represent je als je komt, een D. Wat represent je als je troop met je speer? Wat represent je, zonder commerciële shit, dan represent je. Wat represent je, als je met een representje. je. Represent je, als je de tweede die vanavond uh, heeft gespeeld, maar ook voor hem uh, is het zo dat we hem vooraf even al het uh, een en ander uh, vragen. Dat is Robin, oftewel Dictator Robin. Waar komt die naam eigenlijk vandaan? Uh, nou, uh, er is eigenlijk ooit een moment geweest dat iemand me zo had genoemd. Ja, ja ik was uh, manager, floor manager en uh, ja, een van mijn part-timers... Uh, ik gaf hem een opdracht en toen liep hij weg en zei hij is goed Dictator Robin en sindsdien ja, is hij er een klein beetje ingebleven. Ja. Maak je er een handig gebruik van? In de zin van, in de positieve zin van het woord? Um, als het gaat ook om de muziek die je brengt, dat bedoel ik. Ja, als in de zin van dat ik gewoon mijn eigen ding breng. Ja, okay. Gewoon eigenlijk alles. Ja, je bent, je, je doet het in je vanavond. Ja. Ja, zeker. Eigenlijk, ja, mijn hele, al mijn muziek doe ik alleen. Ja, ik uh, maak mijn beats en uh, mijn eigen lyrics en mijn eigen teksten. Waar kunnen we het een beetje mee vergelijken? Of, ja, heb je helden? Uh, heb je voorbeelden? Want Nederlanders willen altijd graag weten van, ja, waar komt het vandaan? Ik weet niet. Ik luister eigenlijk alleen maar Amerikaanse oldschool hop Dus mijn helden zijn meer Amerikaans. Ja, ik, ik ben zelf niet echt van de Nederlandse muziek. Oké, okay, dus, dus het zit er meer in die hoek, de, de hoek van de hiphop. Ja, dat is waar ik meer naar kijk inderdaad. Ja. Wat, wat is er nou zo uh, speciaal aan hiphop? Ik vind, uh, ik vind de, poë de poëtische kant van, uh, van hiphop vind ik mooi. Als iemand op een mooie manier woorden kan brengen. In plaats van dat je tegenwoordig maar een paar woordjes op een nummertje gooit en je hebt opeens een nummer. Dat, uh, maakt het, uh, dat maakt het uh, leuk, eigenlijk. Ja, ik, ik, ben, ik hou van Lyrics. Ik vind dat rappen en hip-hop. Uh, ja, dat, dat valt onder Lyrics. Ja. Ben ik van mening. Ik heb, ik heb, ik, het valt mij op. Hè. Uh, bijvoorbeeld ook als we hier bijvoorbeeld uh, kijken in uh, dit uh, land. Uh, de, die gast van uh, de Osdorp Portie. die wordt toch over het algemeen uh, genoemd als een van de, de poëten in dit land. Um, ja, nou, hun hebben inderdaad. Um, Inderdaad, wel muziek dat ik kan waarderen. Inderdaad, ja. ja, ja. Er zijn, ja, ik, ik zeg maar, er zijn er nogal een aantal hoor. Uh, niet zo lang geleden heeft hier bijvoorbeeld van Houten bijvoorbeeld meegedaan. En die heeft ook al een bundel geschreven. Dus ja, ik bedoel ermee te zeggen: Van het is mij niet vreemd dat uh, dat er dus ook, uh, ja, dat ze uh, de woorden op een goede manier ook uh, op het papier kunnen toevertrouwen. En daarmee bedoel ik ook: Doe jij dat ook? Um, ja, maar dan op mijn eigen manier. Ja. Ja. Dus, uh, maar niet, uh, niet alleen muziek, maar je kan ook uh, gewoon teksten op zich uh, schrijven en uh, dat laten lezen en, en dat mensen zeggen, nou, dat is, heeft dan wel een poëtische waarde. Uh, ik ben van mening van wel, ja. Ja, okay. um, ja dan de optredens, heb je al veel, uh, veel gedaan? Um, ja, in dat opzicht niet. Ik heb uh, toevallig uh, de afgelopen paar maanden heb ik een aantal kansen gehad dat ik op het podium mocht staan. Ja. En uh, ja, voor de rest heb ik vrij weinig podiumervaring. Ja. Nog even een laatste vraag: waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Heb je een eigen website? Nou, ik ben uh, overal te vinden en uh, dan kan je vooral kijken op Spotify en iTunes. Daar heb ik een uh, nieuwe EP gedropt en dat is mijn wereld. Dankjewel. Jij ook bedankt man. Ja, zijn we bij de laatste aangekomen van vanavond nummer heet Verneuk Je Tijd. Mijn tijd in dit geval. Al ben ik heel blij dat ik mocht optreden vanavond, zeker. Ja, ja. Heb jarenlang moeten horen, je kan niet rappen, meer in je oren sprak je commerciële shit. Algemeen mijn bekend bij dik. zo om nu dat alles is. Drop ik nog een stik. Voor mijn split, roep ik homo's. Dus nu drop ik er mijn shit, maar fuck is solo. Omdat ik close bezit zoals katone fucking hobo En dat is een soort vernieuw voor mij. Een nieuwe tijd, een nieuwe strijd met weer een nieuwe guy. Vernieuwde lijst met nieuwe reis, maar ik vernieuwen blij. blijf. Mijn vloos in de spits. Fucking hard op de tong. hebt, dus raakt die hoos aan de spits. Kan je zeggen, ik zoek proost, maar dik maar koper shit. Dus rot maar rot apple hoes En ook een flow in mijn cris. Van die wazige shit, daar geluk zit op geplaatst. Met zo'n wazige pitch. We vragen waar die over praat. En een dat het is. Dan maak ik wel slaan met mijn pik. Maar zo verbaan dat die is. Dus ik zeg hem waar het op staat. Je verneukt mijn tijd. En dat komt er niet meer bij. Ja, jij verneukt mijn tijd. En al die tijd is van mij. Eigenlijk heerlijk lekker als hij Elke seconde die je pikt, want je vernukt mijn tijd. Dus ik zeg het nog een keer, je vernukt mijn tijd. En dat komt er niet meer bij, ja, Jij vernukt mijn tijd. tijd. En al die tijd is van yo. mij. Eigenlijk weer de als Hij zei welke seconde die je pikt. Want je vernukt mijn tijd. Yo, yo. Ik dwong mezelf, maar niet om te rappen. Ik was de fucking. Ik doe mezelf, maar niet voor de fame en bitch. Enkel dat ik beter is en dat er van die rauwe spaghetti, maar perfect levend is. Dat gelijk zo levend is. Zot ik boos, lijkt in zijn spits. Hij boos, lijkt in het echt, dus of hij naast je hij Spit het in je gezicht, consumptie verplicht. Voor zo'n extra realistische tip. Dop je je vinger erin, en spijk het in je gezicht. En stop als, als ik stop, zot de tijd te stop. Net de in water in aan woorden en die schrijf ik op. Doe niet aan rijp de vlog, een fucking 5-pilo. Van dictator P. En de leer ik schrijf ik ook. Twee pestijtjes op, vreemd genoeg. Ik vibe daar op Als ik Nederlandse hip op check in de uitverkoop. Dan weet ik weer dat ik spit. Niet alleen voor hem, maar of ik. Maar nu niet die tijd van Dixie spissen. Ik verplicht ben echt de hip. -hop. Je verneukt mijn tijd. En dat komt er niet Yo. meer bij. Je. Jij verneukt mijn tijd. En al die tijd is voor mij. Eigenlijk wil ik er al ze welke seconde die je pikt Want je verneukt mijn tijd. Dus ik zeg het nog een keer: Je verneukt mijn tijd. En dat komt er niet meer bij en net vernukt mijn tijd. En al die tijd is van mij. Eigenlijk weer euro als hij de seconde die je pikt, want je verneukt mijn tijd. Schrot nu op op mijn gezicht. Ja, ik sta toch Check me EP. Instagram. Yeah. Ik kan wel wat fans gebruiken, laat ik het zo zeggen. Dus. Oké, okay. hij zegt dat zo van tijdens de tekst: een waterval aan woorden. Deze man die is lekker bezig. Geef hem een applaus, dictator! En over tijdverneuken gesproken. Dat mogen jullie nu zelf doen. Onder gesproken is een set uh, 20 minuten. Maar jij was al klaar eigenlijk, geloof ik. Ja, prima. Hij zei het eerder ook al. Er is een EP uit met de titel Mijn Wereld. En die is te beluisteren op Spotify en iTunes. Doe het ook voor je iTunes. Ik heb al een paar tracks gehoord die je van mij, wat mij betreft, mag kopen. Maar een paar lekker pareltjes zaten ertussen. Verdient hij er ook wat aan een keertje? Dat zou toch wel lekker zijn, of niet? Ja, zeker weten. <laughs> zeker weten. Dankjewel. Nog één keer, dictator Ulmer. We zijn zo weer terug. Ik zit hem even lekker op natuurlijk. De DJ van de verdient ook wel applausjes. Low Enik, sound staan. En verder zal het gaan, dames en heren, jongens en meisjes. Meestal uh, voor elke voorronde, ongeveer een uh, week, anderhalf, van tevoren krijg ik uh, alle informatie toegestuurd. Dus ook de biografie de muziek van de band. En uh, bij de informatie die uh, bij deze band was, krijg ik uh, echt een bericht waar ik een uh, enorme klap van in mijn smoel kreeg aan de drummer. Lennart de Graaf is helaas veel te jong aan, uh, aan zijn einde gekomen overleden. Um, ja, voor familie en vrienden natuurlijk helemaal vreselijk. Maar uh, geen onbekenden in de Haarlemse muziek zien. Dus ik uh, denk dat er flink wat mensen aanwezig zijn uh, die weten over wie ik het heb. Uh, de band heeft daar ook een enorme klap van gehad. Maar ze hebben toch het lef om hier vanavond voor jullie te spelen. Zonder drums. Een akoestische sessie gaan ze ervan maken. En de band gaat er zo dadelijk uh, nog wat over vertellen. Graag een enorm applaus voor Van Rooster. this river drive. Get me home. Maybe, maybe I can find a way to run this river drive. Excuse me, can I ask ya? I'd like to get on at 55 to Galveston. I need a greyhound ticket and a reservation. It ain't my business, sir, you say. But man, what's on your mind? Perhaps a woman that has left you all behind. up to pieces you hear me cause in this life you gotta be strong find a, a way. way you gotta be strong Find a way to run this river dry. Get me home, maybe. Maybe I can find a way to run this river dry. Get me home, maybe. This river En de vierde band van deze avond, de derde band zeg ik ja. zelfs. Ja, want uh, ook vooraf, dat zijn Pim en Axel van Van Rooster. De, de derde man is inmiddels al bezig om zich een beetje te prepareren voor het, voor het optreden. Uh, wat ik heb gelezen, jullie zijn al uh, toch al een lange tijd bezig, Piem. Ja, we spelen al vanaf 2002, dus we zijn toch een beetje de oude garde vanavond. Ja. <laughs> uh, maar met veel plezier, maar ook met veel verloop. Dus dat betekent dat we toch elke keer weer opnieuw moesten starten, omdat we een nieuwe drummer nodig hadden of een nieuwe gitarist. Uh, maar we zijn nog steeds lekker bezig, we krijgen heel veel energie van wat we doen, uh, maken eigen liedjes en spelen gelukkig veel vo uh, veelvuldig, uh, vooral in Haarlem en uh, omstreken. 16 jaar, zit jij ook al zo lang ja. bij de band, uh, Axel? Nee, zo lang nog niet. Uh, met uh, een van de vorige bandleden ben ik uh, ergens in 2005 uh, samen in een band beland ja. en uh, toen weer een tijdje niet en toen weer in 2010 opgepakt toen weer een tijdje niet en eigenlijk vanaf 2013 er dan uh, nu wel vol bij. Ja. Uh, wat, wat heeft deze band dan weer, uh, want als jij zoveel, uh, zoveel en zo vaak uh, in bands hebt gezeten, wat is Van Rooster dan uh, voor een, een band voor jou dan? Ja Van Rooster is bijzonder omdat wij uh, zoals we zelf zeggen strip naked straight-up rock doen. Ja. Um, en uh, ja, dat is wat het is. Het is echt uh, ontzettend puur uh, ...dringt eigenlijk meteen uh, heel diep door... Uh, ...terwijl het onwijs swingt en rokt. Dus dat maakt het zo bijzonder om... Uh, ...ondanks al die strubbelingen die we hebben gehad... ...en nieuwe bandleden en weer eigenlijk soms voor je gevoel van vooraf aan beginnen... ...dat je toch, ja, dat je, dat je hart bij de band ligt en dat je elke keer weer doorgaat. Ja. Maakt dat ook de band een beetje interessant? Dat er toch veel wisselingen zijn en juist uh, dat dan weer andere invalshoeken ja. er om de hoek komen kijken? Ja hoor, er komen hele mooie nieuwe invalshoeken dan uh, op zo'n manier... Uh, aan de andere kant is het uh, praktisch gezien lastig, want je moet weer met elkaar opbouwen. en uh, In een band zitten betekent er ook een band opbouwen met elkaar. Uh, de chemie moet goed zijn en dat, dat heeft dan tijd nodig. Dus, dus dat heeft de afgelopen jaren best wel wat vertraging opgeleverd. Maar zeker waar dat, uh, dat weer nieuwe muzikanten zorgen voor nieuwe invloeden en uh, dat kan ons alleen maar verder brengen. De drijfveren, die blijven dan toch ook uh, toch wel overeind, hè? want 16 jaar in wisselende bezettingen. Wat, wat maakt muziek dan voor jou, Pim, dan toch de moeite waard om ook met deze band bijvoorbeeld door te blijven gaan? Nou, het is niet alleen de muziek die we maken, zelf maken. Uh, persoonlijk ben ik een heel erg fan van toch een beetje retro, uh, s uh, 60s, vooral ook. Ja. Uh, wat heb je ermee? Ja, van oudsher via mijn ouders uh, op vakantie uh, in de auto uh, met de paplepel ingegoten. Dus ook uh, Creedence, uh, Clearwater Revival, of The Stones of uh, The Who of whatever. Uh, dat is allemaal bij mij uh, van jongs af aan, uh, van kind af aan is dat erin gepompt. Zat dus jij vroeger dan ook uh, bij uh, je ouders in de platen, uh, ja. Ja, kistjes uh, door te spitten? Van ja. dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. Ja, op een zekere leeftijd gebeurt dat zeker. Uh, en daar, dat is je basis, je muziekbasis. Nou ja, en ik vind, ik vind dat soort muziek vind ik gewoon zo puur. En, en uh, ja, dat is geloofwaardig ook. En het zijn heerlijke songs. Nou, wij hebben daar met onze muziek eigenlijk een ode aan gemaakt uh, ode, uh, voor, voor, voor die, uh, die muzikanten uh, van, van vroeger eigenlijk, zo'n <laughs> tijd geleden. Maar uh, die muziek maken wij ook uh, en dat, dat geeft enorm veel energie. En ook het oefenen met elkaar, het is gewoon een vriendengroep geworden. Uh, en het, het is een heerlijke uitlaatklep met onze drukke bezigheden overdag. Om dan s'avonds lekker met z'n allen met een biertje erbij, uh, uh, nou ja, de hele oefenruimte, gorten, nou, <laughs> spelen. Figuren. Hoe zit het met de eerbetoon van jou dan? Want uh, ja, ik kan me toch voorstellen wat hij opnoemt, uh, zit dat bij jou ook een beetje in je DNA verstopt? Nou, bij mij is dat, uh, ja, zit dat wat, uh, wat dieper, denk ik, in mijn DNA, want ik ben zo in die zin uh, niet opgegroeid. Uh, maar bij mij is het zo dat ik onwijs veel stijle muziek uh, super gaaf vind. Ja. En zeker als muzikant, omdat je ja, het vraagt elke keer een ander spectrum van, uh, van je muzikale skills, ja. om het zo te zeggen. Ja. Uh, en ja, wat als bassist gewoon zo uniek is, is dat je eigenlijk uh, zeg maar, ja, de ruimtes moet opvullen met dat wat er nog niet is. Uh, daar maak je iets moois van met dat wat er dan wel komt. Ja. Dus dat, dat maakt het wel speciaal. Dat maakt het heel speciaal en heel Oké. Okay. Nog even afsluitende vraag aan jou, Pim. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, www.vanroosters.com, als ik het goed heb. Ja. Uh, en volgens mij zit er een streepje tussen van en rooster. Okay. Uh, dus uh, kijk vooral daar, uh, maar ook op Facebook zijn we te vinden, Van uh, Rooster uit Haarlem, dan vind je ons meteen, uh, ook op Twitter zelfs, <laughs> dus leef je uit. En we spelen uh, de komende maanden nog voor de Haarlemse Popsine aan tour uh, op verschillende plekken hier in Haarlem. Uh, en in de zomer hopen we een aantal festivals te kunnen spelen, uh, maar ja, hou ons vooral op, uh, in de gaten. Dank jullie wel. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. En mensen, het was echt een super, super, super onbeschrijfelijk bizarre week. Uh, ook muzikaal gezien natuurlijk voor ons. Lennart, onze drummer, die was de motor van onze band. Die jaagde ons continu aan. En dat hebben we nu niet meer. Dus we zijn op zoek gegaan naar, voor deze avond, een andere set. En dat is een akoestische set. Waardoor onze liedjes toch weer net even iets anders overkomen. Maar de soul en the spirit, die blijven bestaan. En de motor van Lennart zal altijd in onze band blijven bestaan. Speciaal voor deze akoestische set hebben wij daarom onze oude drummer gevraagd. Om nog één keer mee te doen met ons. Dankjewel Lars! Thank you. Zet, niet te uh, zetten uh, voor uh, ter nagedachtenis van uh, Leonard uh, de Graaf. Nog een keer een enorm applaus voor Fan Rooster! APPLAUS en natuurlijk nog een tweede van de Bint uh, Kan je van alles vinden op het wereldwijde web, social media, etc. Etcetera, etcetera. Het gaat gewoon allemaal verder, zo is het. Niet anders dan dat, keihard. Uh, zo dadelijk gaan wij ook gewoon weer verder hier uh, met nog twee bands. 10 minuten ombouwen. Tot die tijd kan je genieten van de nummers van niemand minder dan onze DJ van dienst. DJ Low Addict Sound System. Tot zo! EP die nog moet verschijnen. The Wind Just Blew A Day Away van Ruud Houweling. En dit is al vooruitgestuurd. To Be Found. Het eerste deel van de Rob Agda Award. Tenminste de derde voorronde. Die zit erop. We hebben er nog één. Het tweede deel. Die komt straks in het volgende uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog een singeltje. Die we even nog fijn willen draaien. En dat is Colin Hoeven met het nieuwe nummer. Wat hij heeft uitgebracht. En die ga je horen tot aan negen uur. She's taking pictures, so I can see when I grow old, just how ridiculous I was. Turning pages, I watch my life as it unfolds, and all the memories come rushing back. makes me who i am i wanna show you where i'm coming from so you will understand that time flies spread your wings and join me take me for a ride hold tight but don't let go